Jobboots met het NOS Journaal. Vorig jaar hebben artsen in Nederland ruim 48% meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de vijf regionale toetsingscommissies. Artsen zijn verplicht om elk geval van euthanasie bij de commissies te melden. Uit de gegevens blijkt dat er bijna altijd volgens de regels wordt gewerkt. In vijf gevallen werd een arts op de vingers gedikt, omdat de euthanasie niet volgens de richtlijnen verliep. In Overijssel zijn vijf truckshows afgelast... die de komende week zouden worden gehouden. Ze gaan niet door vanwege het ongeluk gisteren in Haaksbergen. Bekend was al dat morgen de show in Tebergen niet doorgaat. Nu hebben ook de gemeente Raalte, Nijverdal, Ommen en Lossen... besloten de evenementen te schrappen. Uit pietijd met de slachtoffers in Haaksbergen. Daar kwamen gisteren drie mensen om toen een truck op het publiek inreed. Vijf mensen uit Nijmegen zijn naar Syrië vertrokken. Burgemeester Bruls gaat ervan uit dat ze daar gaan meedoen aan de jihad... Op een persconferentie zei Bruls dat het gaat om een gezin en dat er twee kinderen bij zijn. De gemeente Nijmegen kreeg argwaan toen de kinderen na de zomervakantie niet terugkwamen op school. Politiebond ACP prijst korpschef Bouwman van de Nationale Politie... nu die zich inzet voor agenten die buiten werktijd worden bedreigd. Uit onderzoek dat Bouwman heeft laten uitvoeren onder 6000 agenten... blijkt dat één op de vijf agenten door criminelen en bendes privé wordt bedreigd. De ACP hoopt dat minister Opstelten nu werk maakt van strengere straffen voor de daders. Tegen een vrouw uit Amersfoort die haar zoon van elf doodde, heeft het OM acht jaar cel geëist. In januari werd de jongen thuis doodgevonden. De vrouw wilde zichzelf van het leven beroven, maar dat mislukte. De twee werden gevonden door de vader toen hij thuis kwam van zijn werk. Onderzoekers concludeerden dat de vrouw leidt aan een stoornis en dat ze moet worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank doet op 13 oktober uitspraak. Het weer bewolkt en wat motregen. Morgen, periode met zon. Wel kans op een enkele bui. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. De rest van de week verandert het weinig. Vrijdag, zonnig en 22 graden. Dit was het en ZFM. Je... CFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Het is een drukke avondspits. heeft ook te maken met het regenachtige weer. Er staat 280 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Langzaam rijden tussen Naarden en Alfred Bunschoten over 12 kilometer. Richting Amsterdam bij 1 8 kilometer. De A10 ring Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Oostorp en Knopend Amstel 6 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwebrugge en Harmelen 6 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen knooppunt Oudrijn en woorden 11 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft 5. En van Den Haag naar Rotterdam bij de Alfred berkon road Roodreis ook 5 kilometer. A15 Europort Gorkum bij het knooppunt Vaanplein 5. Verderop bij Sliedrecht 7. A16 Breda Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. en Van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunt de Terbrechtseplein en Ridderkerk 9. A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum nog eens 8. A20 Hoek van Gouda bij knopen de Bregse Pleinen 5 bij Moordrecht 7, A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 5, A27 Utrecht Breda voor Lexmond 5 kilometer, en de A28 Amersfoort Utrecht bij knopen de Rijnsweert 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Simples, maar eu te garanto. Eu sei fazer. Lele, lele, lele, lele, -le -le, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, le -le -le, você jamais vai me esquecer. Lele, lele, le -le -le, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, le -le -le, você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda, eu te vi você no camarote, eu rodado paar no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço, não tenho grana, não tenho fama, não tenho paar tô de carona, no meu cartão had bloqueado, paar meu limite tá estourado, sou simples, mas eu te mensen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 Lele, lele, você você vai ver, ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. 45. through the night. tonight Director, yeah. One look is all it took. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. ZUFM